8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Amerikaanse voorverkiezingen van start. Steeds meer schoonmakers leggen het werk neer. Een serieuze bericht over ontslagtrainer trainer Adriaanse bij FC Twente. In de Verenigde Staten zijn vandaag de eerste voorverkiezingen voor het presidentschap. Inwoners van de staat Iowa kiezen de Republikein die het volgens hen in november moet opnemen tegen de huidige president Obama. Favoriet in Iowa is de zakenman en mormoon Mitt Romney... die ook aan kop gaat in landelijke peilingen onder republikeinen. Zijn concurrenten zijn onder andere oud-kamervoorzitter Newt Gingrich... de gouverneur van Texas Rick Perry en het congreslid Ron Paul. Na Iowa houden de andere 49 staten voor verkiezingen onder de republikeinen. Over een half jaar moet duidelijk zijn wie de republikeinse presidentskandidaat wordt.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 De staking van schoonmakers breidt zich uit. Vanaf vandaag wordt een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. Gisteren begon de actie op zo'n 10 stations, onder meer in Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Naar weigeren schoonmakers treinen en perrons te reinigen, ze eisen een betere CAO en meer respect. Ze willen ze doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Maar volgens de werkgevers lopen de loonkosten dan te veel op. FNV-bondgenoten zegt dat zo'n 2000 schoonmakers zich als staker hebben aangemeld. Volgens de bond is dat meer dan bij de staking in 2010. Toen liet de NS eigen personeel de troep opruimen. Het wordt niet uitgesloten dat dat nu weer gebeurt. Schiphol heeft vorig jaar een recordaantal van 49,8 miljoen passagiers verwelkomd. Dat betekent dat de luchthaven qua passagiersaantallen weer de op drie na grootste van Europa is... na London Heathrow, Frankfurt en Parijs. Ten opzichte van 2010 groeide het aantal passagiers met ruim 10 Het aantal bestemmingen vanaf Schiphol nam vorig jaar toe naar 313. Onder meer Buenos Aires, Rio de Janeiro en Orlando kwamen erbij. Schiphol-topman Nijhuis verwacht dat het aantal passagiers... het komende jaar ongeveer gelijk blijft... en dat de hoeveelheid vracht afneemt. In Boedapest hebben tienduizenden Hongaren geprotesteerd... tegen de nieuwe grondwet. Ze deden dat bij het operagebouw.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 Op een Noord-Duitse snelweg is een Nederlandse man opgepakt... met 1700 kilo aan katplanten die in Duitsland zijn verboden. De politie zette hem bij de stad Oldenburg aan de kant... omdat zijn bestelbusje te zwaar beladen leek. In de laadruimte lagen tientallen jutezakken met kat. Dat zijn bladeren die als je erop op koudt een licht stimulerende werking hebben. Ze zijn vooral populair bij Somaliërs en Jemenieten... zijn in Nederland toegestaan, maar in veel andere landen verboden. De lading had een straatwaarde van ongeveer 100.000 euro...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 Co-Adriaanse wordt met onmiddellijke ingang vervangen als trainer bij FC Twente. Het bericht over zijn ontslag is inmiddels bevestigd. De leiding van FC Twente zal waarschijnlijk vandaag bekendmaken wie Adriaanse gaat opvolgen. Het AD weet al te melden dat Steve McLaren de nieuwe trainer wordt. Hij was de zeer succesvolle voorganger van Adriaanse. Volgens ingewijden lag Adriaanse al een tijd niet goed meer bij de directie van Twente en bij de spelersgroep.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 En in het hele land is er kans op zware windstoten. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. Morgen zon en buien bij 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in de kustgebieden heeft nu last van zware windstoten. De drukte valt mee op de wegen, twee files te melden. Eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, drie kilometer. De vrachtwagen stil komen te staan, de rechte reishok is dicht. En op de A28 Zwolle richting Utrecht staat bij Leusden twee kilometer.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, een bezoek aan de tandarts zou wel eens flink duurder kunnen worden. Het hoeft niet trouwens, want uit onderzoek van de NOS... blijkt dat de tarieven nogal verschillen. En er kwamen vorig jaar heel veel Nederlandse films in de bioscoop... en die deden dat ook goed. Filmjournaliste Dana Linsen komt zo vertellen... over het succes van New Kids en Nova Zemla. Met Rutte Olde Amerika-deskundige... praten we over de start van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. En tijdens de auto nieuwviering gingen er weer heel veel over de schijf. Ja, je hoort een vuurwerkbom in Hilversum. En dus kwam het supersnelrecht weer van pas. Maar liefst 968 verdachten heeft de politie na de jaarwisseling... overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Bijna 200 arrestanten zijn inzekering gesteld. En dat is meer dan vorig jaar, toen 187 verdachten werden vastgezet... in afwachting van een supersnelrecht richtzitting. Vanmiddag komen tientallen oud nieuw verdachten voor... de supersnelrechter. En daarom gaan wij praten met Theo Hofstee... hoofdofficier van Justitie in Amsterdam. Meneer Hofstee, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn dus meer verdachten overgedragen... Aan het OM. Waar worden zij van verdacht? Uh, de meeste mensen worden verdacht van geweld. Geweld tegen uh, andere personen. Geweld tegen de politie. En er is een groot aantal verdachten ook van uh, van Ili. Ja, En Heeft u een verklaring voor waarom het uh, aantal verdachten... dat is overgedragen aan justitie is gestegen? Nee, daar heb ik geen verklaring voor. Um... Het kan wel zo zijn dat er in sommige plaatsen nog meer politie op straat is... dat er nog meer gecontroleerd wordt... en dat mensen sneller gepakt worden als ze over de scheef gaan. Ja, er is, er is strenger opgetreden, strakker opgetreden door de politie. Er is strakker opgetreden door de politie. Ja, er is van tevoren ook uh, gecommuniceerd. En komen al deze verdachten ook voor de supersnelrechter? Niet allemaal. Een aantal komt uh, vandaag binnen, binnen twee dagen al voor de supersnelrechter. Dat zijn er een stuk of 25. Dan komt er nog een... Uh... Hmm, volgens mij... Komt Zijn wij de mee. verbinding met Theo Hofstee verloren, hoofdofficier van justitie in Amsterdam? We zien hem nog wel op het scherm, begrijp ik. Nee, hij is, uh, hij is weggevallen helaas, dus wij proberen weer contact met Theo Hofstee te krijgen... zodat we zo dadelijk verder kunnen praten over het supersnelrecht en de straffen die worden uitgedeeld. Gaan nou, we tien over acht. Eerst even naar de tandartsen. Want de tandartsen vragen sterk uiteenlopende vergoedingen voor dezelfde behandelingen. Blijkt uit de inventarisatie van de NOS. Bij 1 januari mogen de tandartsen zelf hun prijzen verstellen. En een bezoek aan de tandarts kan daarom flink duurder worden. Zelfs wel tot 30 procent. Lang niet alle tandartsen hebben hun tarieven overigens al bekendgemaakt. Redacteur Gezondheidszorg, Rinke van der Brink, is hier. Eh, Rinke, wat heb je onderzocht? Nou, Wij hebben eh, geprobeerd zoveel mogelijk tandartsen tarieven bij elkaar te krijgen Dat bleek niet mee te vallen, want ze nee. hebben allemaal erg lang gewacht met publiceren. En ook nu zijn er nog heel veel gewoon niet bekend. En daarvan hebben we dan een aantal heel veel voorkomende behandelingen. Periodieke controle, gebidsreinigingen en een 1 en een twee vlaksvulling. is een heel simpele en een wat gecompliceerde. Een kroon en een wortelkanaalbehandeling gekozen. Omdat dat dingen zijn die nogal eens gedaan worden. En dan zie je enorme uh, prijsverschillen. De, de, de, de, het verschil tussen de hoogste en de laagste prijs voor die behandelingen is bij die... Uh, vullingen een factor 3 bij uh, de wortelkanaalbehandeling ook... bij de kroon tot een factor 4. En ook bij een gewone periodieke controle... waarbij de tanden dus alleen even peutert om te zien of er gaatjes zijn... of, of die daarna ook nog tandsteen moet verwijderen... loopt het uit van minder dan 19 tot 30 euro per periodieke controle. Dus dat scheelt gewoon de helft in prijs. En dat is met name denk ik dan uh, opvallend, Rinke, Want uh, ja, controle... Daar, ja. Waar, waar, waar zit hem dan dat verschil? In? In ik kan het bij, bij, bij, bij vullingen bijvoorbeeld nog wel voorstellen... dat de ene tandarts een verdoving geeft of nog iets nou ja, Dat doet. zeggen de tandartsen om, om die uh, verschillen te verklaren. is Ja, ik gebruik een onderlaag en ik doe er een kapje overheen... en een rubbertje tegen het lekken en altijd een verdoving. En anderen doen dat niet, maar het is onwaarschijnlijk... dat de ene tandarts dat nooit doet en de andere tandarts dat altijd. En die, die grote prijsverschillen blijven... Uh, in ieder geval niet verklaarbaar. Misschien uh, dat het zo is dat ze meer doen voor dat geld... maar voor een, een patiënt uh, die zijn prijzenlijstje ziet hangen... of op een internetsite ziet, is volstrekt onduidelijk... of die tandarts beter materiaal gebruikt dan, dan een andere tandarts. En dat is ook voor de verzekeraars, zeggen ze, volstrekt onduidelijk... En wat dus gaat, gaan ze er dan mee doen? Wat gaan ze dan met die tarieven doen? Nou, die verzekeraars die hebben hun eigen uh, prijzen vastgesteld. Die hebben op grond van de uh, declaraties van tandarts van vorig jaar, wat vroegen ze toen voor een vulling en voor zo'n behandeling, hebben ze gezegd van oké, okay, het mag ongeveer dit kosten. Dat is de marktconforme prijs. En die blijkt in alle gevallen uh, beduidend lager te zijn uh, dan, ja. de, dan het gemiddelde van de prijs uit ons onderzoek. Dat onderzoek dat is dus een inventarisatie, is niet representatief, maar het geeft wel heel duidelijk een beeld weer. En dat komt overeen met het beeld van uh, UFIT. Dat is de op 1 na grootste verzekeraar van Nederland. Die hadden vorige week 200 tarieven van tandartsen binnen van de 7000 waar ze op zitten te wachten. En uit die 200 bleek een gemiddelde prijsstijging van 10%. Als je alle behandelingen die die tandartsen doet bij elkaar optelt... En bij sommige, uh, on, bij sommige specifieke behandelingen veel groter is het eigenlijk tot 30 procent ja. of zo. Hm? En ja, voor hun is ook ondoorzichtig, zeggen ze, waarom nou het bij de ene zoveel duurder is dan bij de andere. Zeg, en dit was toch allemaal bedoeld om uh, tandartsen te laten concurreren? Zijn er nog tandartsen waar de prijzen wat lager zullen worden? Er zijn tandartsen die lage tarieven hebben, maar ook daar is niet duidelijk... Waarom? Of die inderdaad uh, rotmateriaal gebruiken, zal ik maar zeggen. Of uh, nooit een verloving geven, uh, het erin kwakken. De, de is niet, het is niet duidelijk wat de kwaliteit is van de behandeling die je krijgt. En in ieder geval zit je ermee dat verzekeraar dus zijn marktconforme tarieven vastgesteld. Ja. Laat dat voor een vulling uh, dat is zo voor een eenvlaksvulling, een eenvoudige vulling... is dat uh, zo rond de 8, 39 euro bij alle verzekeraars. Uh, het gemiddelde van ons onderzoek levert een prijs op van 48 euro. dat dus betekent dat je niet iedereen, alles terugkrijgt? Ja, dat moet iedereen bijbetalen... hoe goed hij ook verzekerd is. Aha. Nou ja, en dat geldt voor alle behandelingen. Bij zo'n vulling valt het nog mee. Bij een kroon gaat dat dan al gauw om 50, 60, 70, 80 euro... die je hoe dan ook moet bijbetalen... ongeacht hoe je verzekerd bent. En afhankelijk van je verzekering moet je vaak heel veel meer bijbetalen. Dus er is geen duidelijkheid. De prijzen lopen enorm uiteen en stijgen... De verzekeraars vergoeden in ieder geval minder dan de, dan de reële prijzen. En de klant gaat die rekening betalen. Ja. En we weten het nog heel veel niet, hè? want veel van de tandartsen hebben dus hun tarieven ook nog niet bekendgemaakt. Rinke van der Blik onderzocht die tarieven van de tandartsen die ze dus al wel hebben bekendgemaakt. Goed, dan gaan wij nog eventjes terug naar Theo Hofstee... hoofdofficeer van Justitie in Amsterdam. Meneer Hofstee, opnieuw goedemorgen. Goedemorgen. U viel net even weg voor de luisteraars die nu inschakelen... vandaar uh, dat we aangeven dat u weer er bent. Um, we waren gebleven bij het aantal uh, verdachten... dat uh, het onder het supersnelrecht valt. Uh, niet iedereen valt daaronder. Opvallend is, um, wij lazen vanochtend in de Telegraaf... dat uh, de baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar... heeft aangegeven dat sommige verdachten... ...te dronken waren om hun straf uit te voeren, hun taakstraf... Um, ...en zelfs de strafbare handeling zich niet meer konden herinneren. Nou is het snelrecht en het supersnelrecht bedoeld om snel en effectief uh, te opereren... ...lijkt me bepaald niet effectief, als mensen zich niet meer kunnen herinneren wat ze hebben gedaan. Nee, toch komt dat wel vaker voor, ook uh, door het jaar heen, bij uitgaansgeweld, als mensen heel veel drinken... Uh, het is wel zo, ook al kunnen mensen zich niet meer herinneren wat ze gedaan hebben... dat staat er niet in de weg dat ze toch uh, een behoorlijke straf kunnen uh, opgelegd Maar de vraag krijgen. is of dat dan een vervolg voorkomt. Want als mensen niet weten wat ze hebben gedaan, krijgen nou, ze dan ook inzicht in wat ze doen? Nee, dat is natuurlijk uh, altijd een, uh, een punt bij het opleggen van straf. Wij gaan er maar vanuit dat als iemand uh, een behoorlijke straf krijgt, dat hij het volgend jaar zich al twee keer bedenkt voordat hij weer zoveel drinkt dat hij niet meer weet wat hij doet. En er zijn ook mensen die krijgen bij een straf die de rechter ze oplegt... meteen de bijzondere voorwaarden dat zij volgend jaar tijdens de auto nieuw binnen moeten blijven. En dat wordt ook gecontroleerd. Dus uh, die, die krijgen we niet meer op straat. Is dat ook iets waar het OM zich zorgen over maakt? Over het bovenmatige alcoholgebruik? En is dat iets waar u nou ja, wat mee wil in, in preventie op zich? Ja, absoluut. Uh, we zien dat niet alleen met oud en nieuw, maar we zien dat met veel meer evenementen. En ook uh, de, gedurende de weekends, uh, hier en daar in Nederland, is het een groot probleem dat mensen veel te veel drinken en dan echt niet meer weten wat ze doen. En in overleg met uh, gemeenten en met name veel verslavingszorginstanties uh, zijn we bezig met uh, ja, grote preventieve campagnes om het, uh, dat probleem uh, aan te pakken. Ja, en wordt wat handel en voeten gegeven? Worden daar dan ook uh, zwaardere straffen voor geëist? Voor openbare nou, dronkenschap? Niet zozeer zwaardere straffen geëist, maar er worden meer op de persoon toegesneden straffen en maatregelen geëist en opgelegd. Uh, en dat houdt toch in dat heel veel mensen naar uh, verslavingklinieken gaan of uh, naar bepaalde instellingen die hen uh, duidelijk maakt uh, wat drank met ze doet. En waar het gaat om overtredingen tijdens de oude nieuwviering, eist u daar wel zwaarder? Ja, we eisen zwaarder sowieso, 75 hoger als het uh, een, een oud en nieuw gerelateerd feit is, zoals wij dat noemen. En als het ook nog gaat om geweld tegen uh, politie of brandweer... dan komt er nog eens 200 procent bovenop. Dat kunt u doen? Die mogelijkheden heeft u? Ja, die hebben wij. Dat hebben we van tevoren. Dat moet je er wel netjes doen. Uh, dat moet je van tevoren wel netjes publiceren. Dat ja. zijn onze eigen richtlijnen. Het zijn natuurlijk richtlijnen van uh, het Openbaar Ministerie. Uh, en dan is het altijd maar even de vraag of de rechter die richtlijnen volgt... Uh, maar we doen dat nu al een aantal jaar, een jaar of drie... en uh, over het algemeen worden die eisen van het OM behoorlijk gevolgd door de rechter. Hartelijk dank voor uw uitleg. Hoofdstufissier van Justitie in Amsterdam, Theo Hofsteen. En zo dadelijk, New Kids Nitro en Nova Zembla... een Ze enorm veel bioscoopbezoek en een goed jaar dus voor de Nederlandse film. Hoort er zo meer over? Hé, hey, kijk eens aan, we gaan in Jolanda van der Velden. Voor de verkeersinformatie toch geen files, Hollander? Ja, hier en daar toch, uh, toch wat vertraging, hoor. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 4 kilometer. Zijn vrachtwagen stil komen te staan, de rechte reishok is dicht. Op de A9 Alkmaar veen bij het knopen de Raas op 3 kilometer. Een aanrijding op de A28 is volle richting Utrecht. Bij Leusden-Zuid zo 3 kilometer en daar is ook de rechte reishok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 52 jaar hij en hij is de populairste zanger van zijn land. En nu presidentskandidaat Youssou N'Dour stapt in de race om het politiek leiderschap van Senegal. Je suis candidat. C'est vrai. Je n'ai pas fait d'études supérieures, mais la présidence est une fonction et non un métier. Ik heb niet gestudeerd, zegt hij, maar het presidentschap is een functie en geen beroep. We gaan naar Afrika-correspondent Koert Linder, Koert eh, nou ja, geeft het zelf toe, hij is geen beroepspoliticus. Waarom denkt hij dat hij het kan? Ik heb gestudeerd in de school van de wereld. Reizen kunnen je evenveel leren als boeken, zei hij gisteren een beetje poëtisch, waarom hij presidentskandidaat werd. A l'école du monde, j'ai appris, j'ai beaucoup appris. « Le voyage instruit autant que les livres. Le monde est un livre ouvert. » Hij zei uh, te zullen streven naar goed bestuur gisteravond in zijn land en naar vrede in de al jaren onrustige Senegalese regio Casamance. Hij probeert natuurlijk, Youssef Doer probeert natuurlijk de steun te krijgen van de jongeren en de jeugd vormt in alle Afrikaanse landen en ook in Senegal weer eenmaal uh, de meerderheid. Zo hoopt hij aan de macht te komen. En Youssef Doer is niet alleen een wereldster. Hij heeft gespeeld met Bruce Springsteen met andere grootheden van de popmuziek. Hij is ook in eigen land zeer gerespecteerd en zijn land en zijn talenten worden zeer gewaardeerd in Kenia. Hij is uiterst populair in eigen land. Nou, hij maakt die kans, Koert, om president te worden? Er zijn twintig andere kandidaten uh, die het opnemen bij de verkiezingen. Ergens 23 februari. Maar in ieder geval volgende maand. Uh, de belangrijkste daarvan is de huidige president. De 85-jarige president Abdoulaye Wad. Wad is een omstreden politicus, politicus. Omdat hij al aan zijn derde ambtstermijn zou gaan beginnen. Als hij uh, wordt verkozen. En hij werd in 2000 verkozen. Beloofde voor een sociale vooruitgang. En die is er eigenlijk helemaal niet gekomen. Dus hij zou een goede kans maken tegen de huidige president. En vergeet niet, Ndour. Hij heeft een eigen radiostation, een eigen televisiestation en een eigen krant. Dus hij heeft ook een apparaat om een campagne te voeren. En dat is natuurlijk heel erg nodig, zodat je bekend wordt op het platteland van Senegal. Moet het allemaal natuurlijk wel eerlijk gaan. Verwacht je een eerlijke verkiezingsstrijd? Senegal is een van de oudste democratieën van Afrika... en over het algemeen hebben daar altijd eerlijke verkiezingen plaatsgevonden. Bovendien met de nieuwe technologieën... zoals mobiele telefoons, met fm radiostations in alle uithoeken van het land... kunnen journalisten en waarnemers tijdens verkiezingen ook heel goed bijhouden wat de uitslagen zijn in die duizenden stemlokalen... en of het dan klopt, uh, de uitslagen die worden bekendgemaakt in de hoofdstad Dakar. Zo is fraude steeds moeilijker geworden. Of, om het anders te zeggen, fraude komt snel aan het licht. Dus wat dat betreft mag je verwachten dat er eerlijke verkiezingen zullen plaatsvinden in Zenigrood. Koert Lindeijer over die verkiezingen. Ze zijn op 26 februari 2012. Dankjewel, Koert. Tien voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Roepbouw is op pad vanochtend. En u hoorde hem al om half negen worden de eerste mensen verwacht die een taakstraf moeten gaan uitvoeren. En Amersfoort, supersnel recht, is hen. Uh, Overkomen Roel, zijn nog niet aan de slag? Hebben we alles wel voorbereid? Ja, Piet Beitler is er. En dat is al belangrijk. Want hij is de voorman van uh, dat clubje Jongeren dat zometeen uh, Amersfoort gaat schoonmaken. Maar we zitten eerst even binnen in de hal van het zwembad met een kopje koffie. Het is hier lekker uh, warm, om niet te zeggen sauna-achtig. Maar ja, goed, dan uh, zijn we goed voorbereid uh, voor de job zometeen. Uh, trouwens, best bijzonder dat we hier te gast zijn. Want uh, dat valt nog niet mee om een locatie te vinden... waar je met zo'n stelletje jongens uh, terecht kunt. Piet, uh, vertelde Piet Beikler maar net. Want ja, daar, daar hangt toch iets omheen van uh, boefachtig gedrag. Dus dat moeten ze maar net willen. Maar bij het sportfondsenbad in Amersfoort zijn uh, Piet Beikler en zijn uh, jongens... Uh, nou, meer dan welkom. We hebben net uh, zelf even een koffie, uh, koffietje kunnen tappen. Uh, maar meneer Beitler, ja, wat voor types zijn het dan die uh, jongens... die zo meteen uh, met u uh, door de straten van Amersfoort gaan uh, lopen? Nou, het zijn uh, meest jongeren die uh, gewoon ja, een beetje ondeugend zijn. Zoals wij vroeger wel eens wat uithaalden, hebben hun dat ook gedaan. En uh, zijn ze helaas voor hun uh, gepakt uh, met het vroeg afschieten van uh, vuurwerk. En dat is jammer voor hun. En uh, ja, dan kunnen ze in ieder geval op deze manier... kunnen ze het uh, min of meer weer goedmaken om hun eigen rommel op te ruimen... En bij justitie wegblijven, want dat is uh, het grootste uh, geval uh, wat wij willen hebben eigenlijk. We willen en wat ze... ligt dat op de loer dan? Nou, kijk, uh, je begint ergens mee en uh, het is oorzaak-gevolg en dat willen we ze graag leren. We willen ze graag leren dat als je iets uithaalt, dat je ook het gevolg ervan uh, moet on onder ogen zien. Doe je dat niet, dan ga je zo weer een stapje verder en dan kom je bij justitie terecht. Dan krijg je een strafblad en dan uh, kan je nergens... Uh, of tenminste heel moeilijk in overheidsbanen terechtkomen. Want ze vragen allemaal een verklaring omtrent gedrag, En dat betekent dat je die dan niet kan krijgen. Want je hebt iets uitgevreten als je bij justitie zit. En dan wordt het moeilijk om een baan, zoals ik heb bijvoorbeeld, nou, om die te krijgen. Dat is uh, heel moeilijk. Ja. Dus daar willen we ze bij weghouden eigenlijk. We willen zorgen dat ze daar niet terechtkomen. En daarom houdt u ook altijd een, uh, nou, zeg maar een donderpreek voor aan het begin van het werk. Ja, een donderpreek en dan even een opfrissertje. Want ze hebben allemaal wel uh, begrepen wat de regels zijn. Maar smorgens vroeg voor een jongere in de vakantie. Het is toch wel moeilijk om dan uh, een beetje wakker te blijven. Dus maak ik ze even wakker met het, uh, nou, het, de regels die er zijn. Ja, sommigen die moeten twee uur papier prikken. Anderen vier tot zes uur. Waar, waarin zit dat verschil? Nou, Het zit hoofdzakelijk in de leeftijd. Een jongen van twaalf of dertien uh, komt er meestal vanaf met uh, twee uur uh, prikken. Het uh, gaat ook om uh, als ze vuurwerk bij zich hadden en of ze het afgestoken hebben, één van beiden. Want sommigen steken het alleen af en hebben niks bij zich. Of staan erbij en worden dan al opgepakt en krijgen twee uur. Maar als je 14 jaar bent, dan moet je op zich, uh, moet je op zich beter uh, uh, na kunnen denken. Dus dan krijg je al iets meer, uh, al iets meer straf, wat dat betreft. Ja, en tijdens uh, het werk kun je je straf ook nog eens verzwaren... door uh, nou, het niet naar behoren te doen. Ja, dat kan. Dan, uh, als je niet uh, goed met elkaar omgaat, dus je gaat niet respectvol met elkaar om... je doet je werk niet goed, je gaat er langzaam... of uh, je staat gewoon maar een beetje te slapen... dan, uh, nou, dan krijg je een waarschuwing en uh, krijg je er daarna nog een... dan ga je door naar justitie en dan kom je dus alsnog uh, aanmerking voor de strafblad. Er geen, geen mobieltjes mee, geen uh, muziek op de oren... dus uh, nou ja, dat is voor uh, jongeren misschien nog wel de grootste straf. En, uh, het is er bijna half negen, ik verwacht de eerste jongeren zo meteen hier in de hal van het Sportfondsbad te Amersfoort. En vandaar vandaan horen wij Roel Power ook later deze uitzending nog. Het was een goed jaar voor de Nederlandse film. We zeiden het al eventjes. De Bioscoopzalen zaten vol. En zeker Nederlandse films trokken veel bezoekers. Daarom praten we met Dana, Linse, filmjournaliste. Dana, goedemorgen. Goedemorgen. Zit hem dat dan in de hoeveelheid? Want we hebben heel wat Nederlandse films langs zien komen in de bioscoop. Of was het ook goed gesteld met de kwaliteit? Nou, het is voornamelijk dat de Nederlandse film de, de laatste jaren enorm in, het lift zit, in de lift zit en dat daarmee producenten hebben ontdekt dat als je um, inzet op bestsellers, blockbusters, zoals het in filmjargon heet, dat je dan natuurlijk meer kans maakt om uh, mensen naar de bioscoop te trekken dan als je inzet op iets meer experimenten of onderzoekingen of kunstzinnige films waar vaak iets... De kwaliteit te vinden is. Het is natuurlijk heel flauw om te zeggen dat uh, de kwaliteit achterblijft in dit soort blockbusters, maar het is, het is wel makkelijk. Het is voor het grote publiek gemaakt. En hoe werden die films dan beoordeeld? Want ja, ja. Ook, ook, ook Harry Potter wordt dan meestal zo middelmatig maar beoordeeld, hè? En daar gaan heel veel mensen naartoe, ja. omdat daar een enorme marketingapparaat en uh, van alles en nog wat achter zit, boeken en en dan uh, weet het publiek dat wel te vinden. Dus die hits die ontlenen ook hun status vaak aan iets wat buiten de film ligt. Wat je natuurlijk het afgelopen jaar ook hebt gezien. Bijvoorbeeld met Gooise Vrouwen. Een van de twee films die meer dan 1 miljoen bezoekers heeft getrokken. Die ontleent zijn populariteit aan de televisieserie. En mensen gaan daarheen omdat ze nieuwsgierig zijn of ze dat uh, nog een keer in de bioscoop kunnen zien. Ja. Nou werd Gooise Vrouwen over het algemeen uh, redelijk goed uh, ontvangen. Maar anders was dat natuurlijk... Films zoals Nova Zembla of de Heineken ontvoering of de Bende van Os, waar welwillend uh, op werd gereageerd door de pers, zoals dat dan heet, maar um, dat waren geen juichverhalen. Nee, welwillend, uh, ja, ze kregen vaak, Dat was het drie sterren, niet meer. Zoiets in het, in het midden en dan um, een positief puntje en een negatief puntje, maar, maar over het algemeen kan je zeggen dat daarmee toch de verwachtingen inhoudelijk en kwalitatief teleurgesteld zijn. Maar waarom zijn recente uh, filmrecensenten film en, en uh, ik weet niet hoe jij de Film Nova Zembel hebt, hebt beoordeeld, maar waarom zijn ze dan niet wat kritischer als het gewoon niet goed is? Um, ik denk dat filmresistenten over het algemeen zo kritisch uh, uh, zijn als ze, als ze kunnen of willen of moeten zijn. Maar aan de andere kant heb je. Altijd, en dat is enorm taboe om te zeggen, toch een, uh, een bepaalde verantwoordelijkheid naar, de, uh, naar je eigen filmcultuur. Waardoor je misschien net zoals met kinderen die je opvoedt geneigd bent om ook de, de positieve kanten van hun ontwikkeling <lacht> te betonen. Nee, goed, het klinkt nu een beetje eronisch, maar ik denk wel dat dat uh, zeer meespeelt. Het is natuurlijk heel makkelijk om iets wat van ver weg komt objectief te beoordelen. En um, ja, nou, je eigen filmcultuur, daar sta je ook in. Daar maak je ook deel van uit. Dus is het soms veel lastiger om daar afstand van te nemen. Dan daarna nog even ander filmnieuws. Meryl Streep krijgt een gouden beer op het filmfestival in Berlijn. Ja Meestal is dat voor, voor uh, wat, wat meer uh, diepgaande regisseurs. Zo'n gouden beer is het bijzonder dat zij nou de gouden beer krijgt. Nou, de laatste jaren zijn er inderdaad veel gouden beren en allerlei andere prijzen in Berlijn uitgereikt aan wat serieuzere acteurs. En het feit dat Meryl Streep daar nu tussen zit vind ik, uh, ik zou bijna zeggen, een goede zet van festivaldirecteur Dieter Kostliek. Um, het festival heeft een hele lange geschiedenis met Meryl Streep. Ze heeft er al eerder een prijs gewonnen. En uh, in 2003 toen ze uh, met uh, Julianne Moore en Nicole Kidman in The Hour speelde ook al een acteerprijs voor beste actrice Zilveren Beer. Dus ik snap wel dat ze haar hebben kunnen overhalen om weer uh, naar Berlijn te komen. Nu ter gelegenheid ook van de film The Iron Lady, het portret van Margaret Thatcher. Wat er aankomt. Maar het is, uh, het is opvallend dat het festival uh, graag uh, zo'n hele grote ster over de rode loper wil hebben. Kun je nog stellen dat Berlijn wat commerciëler wordt aan het worden is? Het is daar zit het festival eigenlijk al uh, heel erg lang in. Want het moet natuurlijk uh, ja, grote films en grote namen trekken. om uh, de sponsoren tevreden te stellen en uh, het rode loper uh, gevoel, zoals ik net al zei, uh, goed te kunnen voeden. En tegelijkertijd uh, zoeken ze altijd ook naar uh, ja, meer de, de artfilms uit de hele wereldcinema. om uh, ja, hun status als kwaliteitsfestival te kunnen behouden. Dus je ziet dat ze daar altijd mee worstelen. En ik denk dat ze nu met Meryl Streep. Die zowel in kleinere, uh, meer gedurfde films speelt... als in die grote blockbusters... eigenlijk een heel goed compromis hebben gevonden. Goed. Dan 2012. Wat is de eerste film? ik heb mijn tijd voor één hoor. De eerste film waar we naar uit moeten kijken dit jaar? Nou, de eerste film waar we naar uit moeten kijken... is Martin Scorsese's Hugo. Het is eigenlijk een kinderfilm... maar hij gaat over de uh, ontdekking van de, de, de film... in de tijden van uh, Georges Méliès... een beroemde filmtovenaar. En het is... Het is wel een beetje zoetsappig, maar het is tegelijkertijd ook schitterend gedaan in 3D, hoe de film ooit is, uh, is ontstaan. Ja, door een, een goochelaar, een, een cabaretman, die met veel plezier al zijn eigen decors heeft gebouwd. En het is echt een feest voor het oog. Hmm, en dat van Scorsese. En dat van Scorsese. Ja. ja, het is wat onverwacht, want je denkt toch altijd dat er nou, bij hem, uh, ja. precies wat geweld <laughs> en duistere kanten in zit. En dit is allemaal heel erg uh, lief en schattig, maar ja, film is ook betovering.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 Vanavond om half negen bij de EO, op Nederland 1. Radio 1, het NOS-journaal. Co-Adriaanse weg bij FC Twente en Amerikaanse voorverkiezingen van start. Half negen is het, goedemorgen, ik ben Doral Negens. Co-Adriaanse is ontslagen als trainer van FC Twente. Volgens het AD wordt hij met onmiddellijke ingang opgevolgd door Steve McLaren, die de club uit Enschede tot 2010 ook al onder zijn hoede had. Het er al een tijdje niet tussen Adriaanse en de clubleiding, zegt verslaggever Ronald van der Geer. Co Adriaanse staat toch onbekend dat hij, ja, dat hij erg solitair werd. Dat hij nogal eigenwijs is. Um dat past blijkbaar niet bij FC Twente, dat andere trainers gewend is... hoewel Steve McLaren, die nu als opvolger genoemd wordt, toch ook zeer uh, solitair handelt. Maar ja, dan blijkbaar dat toch op een andere manier doet hij beter bij FC Twente past. Onder Steve McLaren werd FC Twente twee jaar geleden landskampioen. Twente staat nu derde in de competitie op vijf punten van koploper AZ. In de Verenigde Staten beginnen vandaag de republikeinse voorverkiezingen. Inwoners van Iowa kunnen vandaag stemmen op de kandidaat... die het in november moet opnemen tegen president Obama. De favoriet in Iowa is de steenrijke zakenman Mitt Romney. Die gaat ook in de landelijke peilingen aan kop. Eind juni, na de laatste voorverkiezingen... wordt duidelijk wie de uitdager van Obama wordt. In Budapest hebben tienduizenden Hongaren geprotesteerd... tegen de nieuwe grondwet. De betogers zeggen dat de persvrijheid door de nieuwe grondwet minder wordt... En ook zou de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar komen. Toch zal er waarschijnlijk niets veranderen aan de wet, zegt correspondent David-Jan Godfra. Op zich doet Orman dan helemaal niks illegaals. Hij heeft met zijn coalitiepartner een tweederde meerderheid in het parlement. En ze kunnen dus naar behoeven de grondwet aanpassen. Maar wat de premier lijkt te vergeten is dat er, dat er voor veel maatregelen... Die er, die er echt in heel hoog tempo doorheen jast... weinig of geen maatschappelijk draagvlak bestaat, dat die gewoon te ver gaat demonstratie werd gehouden bij het operagebouw in Boedapest... waar de regering een gala hield om de invoering van de wet te vieren. protest verliep verder vreedzaam. De staking van schoonmakers breidt zich uit. Behalve zo'n tien treinstations worden vanaf vandaag... ook een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. De schoonmakers eisen meer respect voor hun werk... en vooral een betere CAO, de FNV. Ja, wij vragen doornormale dingen. Dus doorbetaald worden als je ziek bent bijvoorbeeld. Genoeg tijd om je werk te hebben. Iets dat voor u en voor mij waarschijnlijk heel erg normaal is. En voor heel veel andere Nederlanders ook. Alleen niet in de schoonmaaksector omdat daar een schijnwereld heerst en gerealiseerd is. Waarin steeds goedkoper moet worden gewerkt. De werkgevers vinden de eisen overdreven. Ze zeggen dat de loonkosten te veel oplopen als alle eisen worden ingewilligd. Turkije betaalt een schadevergoeding aan de nabestaanden van 35 Koerden... die vorige week door het Turkse leger werden gedood. De slachtoffers werden bij de grens met Irak gebombardeerd... door Turkse gevechtsvliegtuigen. Ze werden aangezien voor PKK-terroristen... maar waren smokkelaars die sigaretten en brandstof over de grens brachten. Hoe hoog de schadevergoeding wordt, is nog niet bekend. En Schiphol heeft vorig jaar een recordaantal van 49,8 miljoen passagiers verwerkt. Dat is zo'n 10 meer dan in 2010. Door de groei is Schiphol nu weer de vierde luchthaven van Europa. Alleen die van Londen, Frankfurt en Parijs zijn nog groter. Ook het aantal bestemmingen vanaf Schiphol groeide naar 313. Onder meer Buenos Aires, Rio de Janeiro en Orlando zijn nu rechtstreeks te bereiken. Dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en op verschillende plaatsen valt regen. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten... en aan de kusten op het IJsselmeer waait een harde wind... In de ochtend trekt de neerslag naar het oosten en wordt het tijdelijk droog. De wind neemt flink toe en wordt vrij krachtig tot hard in het binnenland en stormachtig aan zee. Het noordwestelijk kustgebied maakt kans op een zuidwesten storm met zware tot zeer zware windstoten. In de middag krijgt de neerslag een buig karakter en komen in het hele land zware windstoten voor. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 9. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. In het binnenland neemt de wind wat af, maar aan de kust blijft het stevig doorwaaien. Morgen zijn er wolkenvelden, enkele buien en korte zonnige perioden. De maxima komen uit rond 8 graden. ANWB Verkeersinformatie: Het verkeer in de kustgebieden heeft wat last van de zware windstoten. Er staan wat korte files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij het knopen Dieme 2 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetenwouder-Rijndijk 3. A9 ook maar richting Amstelveen bij Bad 5 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brieden-Noordbrug 2. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusen staat 3 kilometer. Goedemorgen, het is 6 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nu hoort het al in het bulletin. De schoonmaakbranche staakt. Schoonmakers willen een betere beloning, reiskostenvergoeding... en doorbetaling bij ziekte. Actie ging van start in Nijmegen. En Roel onze verslaggever, was daarbij. De staking van de schoonmaak. Nu zijn we met een klein koppel hier op Nijmegen Centraal. Zo meteen gaan we naar onze collega's toe. In Arnhem, in Enschede en Utrecht. En we eindigen de avond daar in Utrecht straks met 100 man. Geven we het eerste signaal. Mag ik u even iets vragen? Als enige vrouw in het gezelschap. Waarom doet u mee met de staking? Ja, en respect en, en meer loon. Minder werkdruk. Ja? <laughs> een betere ziekteverzuimrekening. Want hoe is het met de werkdruk? Hij hey maakt het sinds een jaar uh, meer schoon met dezelfde mensen. Ja, niet makkelijk. Ik ben blij dat we hier nu met z'n allen zijn en hebben er zin in. Hey! U bent werkzaam in de schoonmaakbranche? Ja. Wat doet u precies? Ik ben een treinreiniger Aha. in Groningen. Als je dat eens een dagje overslaat, hoe snel wordt het dan vies? Dan zie je het heel snel dat er veel vervuiling in de trein is. En Zo'n trein moet diverse keren per dag echt gereinigd worden. Want er is gewoon uh, zon bij de beesten af. Was u er uh, twee jaar geleden ook bij toen er gestaakt is? Toen was ik er ook bij. Negen weken lang. Het was uh, gigantisch uh, vies. En uh, als zich, we hebben ons doel wel bereikt. Een goede CEO. En waar we nou eigenlijk uh, voor knokken. Er zijn gewoon de no doodnormale dingen. Hè? Gewoon, die voor iedereen is geregeld. Een uh, goede reiskostenvergoeding. Uh, wachtdagen bij zieken, Zoals in elke sector goed geregeld is. Uh, die willen wij gewoon uh, doorbotshaald hebben. Wat zit u het meeste dwars? Geld of iets anders? Gewoon de respect voor de schoonmaker in de zeer hoge werkdruk. Je ziet al steeds dat de schoonmaakbedrijven al lager inschrijven. En dan gaat de kosten van de werknemer. Kwaliteit moet wel geleverd worden, maar er staat gewoon te weinig tijd voor. We hebben hier de bus. Daar gaan we ons eens draaien stakers. Ik heb wel de indruk dat de schoonmakers niet meer over zich heen laten lopen. Nee, dat klopt. De schoonmakers die, die hebben eigenlijk een keer gezien om samen sterk te staan... dat je toch wel een bepaalde doel bereikt. 2010 heeft veel Nederland gezien. Laten we horen het doen. Laten we hopen dat baas dit jaar eerder gaan luisteren als in 2010. We zijn met heel veel meer. We zijn een heel stuk sterker. Maar we gaan door totdat we winnen. Yeah! We, gaan we, gaan we gaan door. We gaan door. We gaan door. Laat laten door het door de. Sterker nog, ze zijn net begonnen. Sinds gisteravond de schoonmakers echt aan het actievoeren. U gaat het merken komende tijd in treinen en scholen en andere gebouwen. Nog heel even en dan begint het verkiezingscircus in de Verenigde Staten. In Iowa mogen de eerste republikeinse kiezers hun voorkeur uitbrengen... voor de kandidaat die het tegen president Obama moet gaan opnemen. De verkiezingen zijn in november pas. Dus uh, nou, we zullen nog heel vaak voorbeschouwen en duiden, kan ik mij zo voorstellen. Dat doen we als eerste met Amerika-deskundige Ruth Oldenziel. Mevrouw Oldenziel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de aanloop naar de voorverkiezingen is nogal wispelturig geweest. Um, we zijn erg benieuwd wat er in Iowa gaat gebeuren. Wie maakt volgens u vandaag de meeste kans? Nou, en Natuurlijk Romney, die hebben we, dat is al een uh, tijdje de verkoploper. Hij is een man met het meeste geld uh, en wordt ook meest herkend, nationaal gezien. Uh, en dan hebben we natuurlijk uh, Ron Paul. Uh, de Libertijn die loopt ook al een heel tijd mee. En Santorum is eigenlijk uh, de nieuwe aan het firmament. Een klassieke, conservatieve uh, man die uh, vooral tegen uh, abortus is en, en het homohuwelijk. Uh, dat zijn de grootste kanswinners voor het uh, uh, dan hebben we natuurlijk Kingridge en Perry. Uh, dat zijn kandidaten die nationaal uh, worden herkend. Maar toch uh, of de organisatie niet hebben... of niet hun tijd gespendeerd hebben in Iowa. En dat is belangrijk. Want Iowa is waar je echt handen moet schudden. Uh, wil je hmm. herkend worden door... Uh, ja, toch maar een heel klein deel, moet ik wel zeggen, uh, van die kiezers. Het zijn er maar ongeveer 100.000. Uh, maar uh, die hebben traditioneel gezien... Uh, laten laten zien dat zij uh, belangrijk zijn voor die voorverkiezingen. Maar zo'n ja maakt eigenlijk geen kans in Iowa, het godvrezende Iowa, die is gewoon bijvoorbeeld wat te vaak getrouwd voor zo'n... Uh, dat. Zo en, ja, en hij is tactisch niet slim. En hij, uh, hij doet een heleboel dingen politiek niet... en uh, pakt hij niet goed aan. Uh, en Perry komt uh, uit Texas, uh, is wel conservatief... Uh, maar uh, heeft zijn organisatie niet uh, op orde. Uh, maar doet dat dan wel via uh, het geld... en heel veel uh, uh, negatieve reclames, uh, reclamespotjes. Mm. Uh, maar Centorum is degene uh, die uh, al een hele tijd... In Iowa uh, verkeerd en uh, uh, bijna elke honderd van die honderdduizend uh, mensen de hand geschud heeft, die uh, woont ongeveer in, in Iowa. Ja. En hoe belangrijk is, is Iowa dan? Want u zegt het al, een <laughs> klein kiezerspotentieel... een beetje vreemde staat, zeer conservatief... maar wel de eerste natuurlijk. Ja, het is eigenlijk, uh, om heel eerlijk te zijn... Uh, het is in het grotere spel niet ontzettend belangrijk. Het establishment wil eigenlijk ook nooit... daar uh, verkiezingen, uh, daar veel te veel geld aan spenderen. Zoals, we herinneren natuurlijk Hillary Clinton in de tijd... en Romney eigenlijk ook niet. Want het is een kleine staat... Is niet representatief, maar het is wel de eerste. En het is vooral voor de underdog is het belangrijk. Dat heeft Carter laten zien in de tijd, het heeft Obama laten zien. En nu uh, hoopt iemand als Sentorm of Paul dat kunstje ook te flikken. En het is uh, ja de eerste en daarmee uh, een heel belangrijk uh, moment uh, voor de media. Uh, uh, en het is ook uh, het moment waarin een uh, underdog uh, verrassend uh, naar voren kan komen. En daar zitten we eigenlijk op te wachten. En dan krijgen we binnenkort, dus op 21 januari de volgende... en dan op de 31ste weer een voorverkiezingen, dan heel seizoenlang. Oké, okay, en het gaat ook om de afvallers, begrepen wij. Michelle Baakman wordt verwacht dat ze dat niet zo goed zal doen... en dat ze dan ook, nou ja... De verkiezings, uh, wel maar in de wil gehangen. gehangt, klopt dat? Dat klopt, uh, het is uh, vooral het, uh, het uitfilteren wie het wel uh, niet redt uh, voor de uh, volgende ronde. Het gaat eigenlijk maar om 28 gedelegeerden. Uh, en dan volgende keer in uh, New Hampshire over 12. Uh, daar verwachten we dan dat uh, Romney uh, wint. Uh, dat zijn niet heel veel gedelegeerden, maar daarmee kan hij wel zeggen... Uh, ik ben echt de man die het op kan nemen tegen Obama. Ja. En uh, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Het zijn eigenlijk uh, partijcongresjes, zou je kunnen zeggen, per mm. staat. Maar je kunt dus met Iowa en New Hampshire, de, de vlakke achteraan... dan wel een vliegende start maken en zo flink wat ballast afschudden. Dat is, uh, en dat noemen we dan de Iowa spin. <laughs> dat, de, de, hoe, uh, hoe doe je het in de media? Het gaat er eigenlijk niet eens om wie er wint. Maar hoe, uh, hoe vind je, wie, uh, wie kan het verhaal naar zich toetrekken? Wie krijgt de soundbite? Wie heeft de verrassing? Dat is eigenlijk bijna belangrijk dan wie er eigenlijk wint. Dus wie komt er op 1, 2 en 3? En wat hadden we dan niet verwacht? Uh, dus dat is het uh, verwachtingsspel. Het verwachtingsmanagement noemen we dat dan. Hm. Interessante tijden zijn het uh, de komende tijd tot aan 6 november. Laten we eens die stap maken naar 6 november. Uh, los even van de kandidaat bij de Republikeinen. Hoe moeilijk gaat president Obama het krijgen om herkozen te worden? Want dat zal hem ook zitten, denk ik, in hoe het economisch gaat met Amerika. Ja, eigenlijk is het dat het enige uh, waar het over gaat... En en zo iemand als Romney neemt ook al een voorschot. Uh, zijn thema is eigenlijk alleen maar de economie. Hij zegt, ik ben een zakenman, ik weet hoe je dingen aanpakt. Uh, iemand als Centorum, die we er net op voorbij zagen komen, is eigenlijk een witse conservatief die het alleen maar over abortus en uh, het homohuwelijk heeft. Dat ga je niet redden in het najaar. Uh, dat is ook het uh, zwakke uh, punt. En Obama heeft eigenlijk maar uh, twee manieren om het aan te pakken. Hij kan natuurlijk zeggen, uh, nou ja, het was niet mijn schuld die crisis in 2000. 2008, dan zal een kiezer toch zeggen, ja, maar je hebt ook niks laten zien. Of hij moet zeggen, ja, uh, geef me nog uh, vier jaar, dan kan ik het echt laten zien. Dat is eigenlijk het scenario. Uh, als je naar het campagneteam van Obama luistert... dan uh, uh, zijn ze al bezig om te zeggen... nou, we gaan niet meer die klinkende overwinning in 2008 uh, halen. We gaan veel minder staten, veel minder kiesmannen binnenhalen. Uh, eh, ja, want Obama heeft wel één heel groot probleem. Is dat dat enthousiasme uit 2008... die jong Kiezers, uh, al die mensen die voor het eerst uh, kwamen uh, uh, naar die verkiezing, die zullen er niet meer zijn in grote getalen. Uh, daar zullen wel voor in de plaats de partijgenoten voorkomen, die de afgelopen drie jaar een baan aan Obama hebben overgehouden, die misschien in 2008 niet zo happig waren, maar nu zeker wel hun baan willen behouden. Uh, dus dat wordt het uh, organisatorisch het spel. En verder zal het alleen maar over de economie, de economie en de economie gaan. En misschien nog in, een beetje in de komende paar maanden over de gezondheidszorg, want dat komt in het uh, Hoge Gerichtshof, er wordt uh, bekeken of het constitutioneel is, dus daar zal het debat over gaan. Maar uiteindelijk gaat het toch over hoe het uh, met de werkloosheidscijfer uh, gaat. Ja, en dat enthousiasme wat Obama dus wat moet missen? Maar dat dat zal toch de Republikeinse kandidaat ook moeten missen. Daar is ook niet veel enthousiasme voor. En die, die vechten elkaar dan ook nog de tent uit. Ja, dat, dat is eigenlijk de enige redding van, van Obama. Dat die partij toch moeite heeft om de troepen bij elkaar te houden. De eens zo geoliede Republikeinse machine die we kennen. Die is er eigenlijk niet. Dus Romney zal heel veel tijd en geld vooral moeten spenderen... om zijn achterban enthousiast te krijgen. Maar... Maar uh, ja, de republikeinen uh, zien toch, ruiken toch hun kans. Uh, en dat is ongebruikelijk voor uh, een zittende president. Die zou toch uh, dat in één keer uh, he, uh, moeten kunnen verzilveren dat is meestal het geval, tenzij je rare dingen doet. Dat doet hij niet, maar hij heeft wel een, uh, een economie tegen zich. En dat is uh, wat de deze verkiezingen toch anders maakt... dan al die andere tussentijds of verkiezingen, hè, waarin een president de eerste vier heeft volgemaakt. En is dan uh, zo iemand als Mitt Romney, u zei het al, een ja. zakenman... De, de, ja, de leukste tegenstander als we uh, vanuit <lacht> ons eigen juristieke en uw wetenschappelijk <lacht> oogpunt kijken... namelijk het wedstrijdelement, de spanning. Welke strijd wordt het leukst? Nee, zeker niet. En, uh, maar het is wel de meest gevreesde uh, kandidaat door het Obama-team. En als je uh, en net even weer een stapje terug uh, neemt... dan is het uh, wat toch wel interessant is... dat de mannen uh, uh, qua uh, uh, karakter wel iets van elkaar hebben. Uh, het zijn uh, geen, uh, ja, geen, Persoonlijk zijn ze nogal gereserveerd. Uh, ze komen allebei van Harvard. Ze uh, zijn uh, eigenlijk hele goede studenten geweest. Mm -hmm. uh, hebben iets uh, aristocratisch over zich. Uh, ja, uh, misschien bekken ze niet altijd even goed. Maar uh, ja, dat is natuurlijk toch het interessante dat ze persoonlijk meer op elkaar, li op elkaar lijken dan ze zelf zou willen. Uh, en zeker zoals de achterban dat zou, uh, zou willen. Uh, dus in die zin wordt het een minder interessante strijd. Maar het gaat wel laten we even kijken, gaan over de kwesties. Het gaat natuurlijk wel over wie kan leiding geven aan aan dat land en vooral ook welk congres krijg je achter je. Want dat hebben we ook mm. gezien. Een president kan nog, uh, he, die kan heel, heel veel uh, enthousiasme genereren. Maar als je geen congres achter je hebt, zoals Obama... Uh, dat uh, he, geconfronteerd mee zag, dan krijg je dus niets nee. voor elkaar. He, want dat is natuurlijk toch heel anders dan in Nederland. Als uh, uh, iemand als Rutte heeft partijen achter zich... en kan dus wetgeving uh, door ja, het parlement... je moet eigenlijk een, een meerderheid hebben om te nou, doen wat je wil doen. Niet alleen meerderheid, maar, maar iemand die in het congres zit... hoeft zich helemaal niet uh, zijn oren te laten hangen naar een president. Want die, die macht is gescheiden. Dat vergeten we wel eens. Hè. We zeggen, oh, de president is machtig. Maar formeel heeft hij eigenlijk geen enkele macht. En is toch de meeste macht zit in het congres. Uh, Rut Oldenziel. We laten het hierbij, want we gaan nog heel vaak... vermoed ik zomaar, <laughs> verder praten over dit onderwerp. Eerst maar eens afwachten hoe het in Iowa gaat. Rut Oldenziel, dank voor nu. Zo. Ook in de Verenigde Staten in Las Vegas is straks de grootste beurs... wat betreft consumentenelektronica. Over de nieuwste snufjes en technische vindingen... hoort u zo Roland Stekelenburg. Hij heeft ze al. Nou, niet echt. Zou die willen. Op papier. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Zowaar met files hoorden we net al Jolanda van der Velden. Marcel, ze staan op de A4 Den Haag-Amsterdam... in beide richtingen bij Zoeterwoude-Rijndijk 3 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen... bij het knopen de Raastorp, 4 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam... Dus Tussen knopen de Ridderkerk en de Afrit Rotterdam Centrum drie kilometer. Er is dus een vrachtwagen met pech. De rechter reishok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, tien minuten voor negen. We gaan naar verslaggever Roel Paul. Die is in het uh, Amersfoortse sportfondsenbad. Waar, als het goed is, de eerste jongeren binnen zijn gedruppeld... die zo dadelijk een taakstraf moeten gaan uitvoeren. We constateerden eerder al even dat ze heel streng worden aangepakt. mogen uitslapen. Zijn ze al binnen, Roel? Nou ja, inderdaad, dat uh, binnendruppelen is heel letterlijk. Uh, <treeg> het regent die pijpjes stelen. Uh, ja, hoeveel zijn er nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Een paar jongens die moeten eerst nog even roken buiten. Maar het kan ook nog wel, want het is nog geen 9 uur. Ze dus zijn keurig op tijd. En dat is maar goed ook, want anders krijgen ze meteen een sanctie bovenop. Het is niet uh, kinderachtig allemaal. Okay. Ja, hier zijn drie jongens in het halletje... die even met mij willen praten over wat ze hebben uitgespookt. Medi van 16. wat heb jij gedaan? Ik heb uh, te vroeg vuurwerk afgestoken. Uh, ja, dat mocht niet, dus ik ben aangehouden. Ja. Uh. En dit is Bart van dertien? Ja, hetzelfde uh, verhaal? Ja, hetzelfde. Ik heb het vroeg afgestoken. En waar heb je dat gedaan? In een mes. In de En jij? Dat was even kijken. stand van 14? Ook te veel ik afgestoken. Ja, maar jongens, jullie weten toch dat dat niet mag? Ja, maar ik kon gewoon niet wachten. Ik kon gewoon niet wachten. En uh, Medi, toen uh, jij werd aangehouden, ben je toen geschrokken? Ja, nou, geschrokken, ja, tuurlijk. Want ja, je wil niet aangehouden worden. Je test iets en je wordt gelijk opgepakt. Ja? Zeg maar, ja. Dat was niet leuk, in ieder geval. Nee, hoe ging dat uh, Hoe ging dat precies? Ik stak één ding af en precies toen kwam undercover de stoepen bereiden. Undercover dus... zelfs? Ja, undercover uit Utrecht, helemaal. Ja. En toen werd je voor de keuze gesteld: je kunt een boete betalen? Nee. nee, nee. Ook oh, niet eens? Nee, nee, nee. Ik moest gewoon. Uh... Ze hadden gelijk een afsprakenkaart en de volgende dag moest ik naar Zo. En jij krijgt ook de volle map zes uur schoonmaken? Ja, zes uur, ja. Want je had al een klein smetje op je blazoen, hè? Ja. We ja. hebben al eerder wat uh, met hal te maken gehad. En dat geldt niet voor jullie. dus jullie eerste keer twee uurtjes poetsen. Ja. Nou, jullie hebben er een mooie dag voor uitgezorgd, zeg. Ja, nou, lekker. In de vakantie, met dit uh, pokken weer. Ja. Heb je al spijt? Nee, ja, een beetje. Ja, dat is wel de bedoeling, hè, dat je spijt hebt. Ja, zeker. Ik heb wel spijt, ja. ja? Ja. Want hoe ging dat bij jullie? Kwam de politie uh, ja. met jullie in de kraag uh, aan de deur om uh, nou ja, met je ouders te praten? Nee, werd ook buiten door de andere politie gepakt. Met een paar vrienden dus. Ja, ja. En kon jij nog wel een boete krijgen in plaats van ja. Uh, uh, opruimen? Ja, dat kon, ja. Hoe, hoe hoog was die boete? 120 euro volgens mij. Zo, dat is er dus niet niks. Nee, zeker niet. Dus eigenlijk koop je die boete af uh, vandaag door even twee uur schoon te maken? Ja. Ja. En, uh, nou ja, het is nog ver weg. Hè? Jaarwisseling 2012-2013. Maar zou het maar zo kunnen dat je hier volgend jaar weer staat? Nee. Zeker weten? Ja. Ook niet als je zo'n pak astronauten in je handen hebt? Nee. Ga ik alsnog niet afsteken. Nee? Jij dan? Nee, ik ook hetzelfde. Ik, heb... ik geloof er helemaal niks van. Nee, ik heb geen zin om weer te vegen. Nee? Nee. En jij? Nee, ik ook zeker niet, toch? Ik sta hier sowieso niet volgend jaar. Nou, volgens mij hoeven ze helemaal de straat niet meer op. Ze hebben de les al wel ontzettend goed begrepen. Maar ja, het moet toch gebeuren. Ja, dat sowieso. Twee uur voor Stan en Bart. Zes uurtjes voor Medi. Ik wens jullie heel veel succes, jongens. Roepal was dat met de jongens daar in het uh, Amersfoortse sportfondsbad? Dit is echt de slechtste week van het jaar om nieuwe gadgets te kopen. De kans is namelijk groot dat u volgende week enorme spijt van heeft. Omdat er dan inmiddels een nieuwe versie is aangekondigd... die beter, sneller of hipper is. Volgende week namelijk in Las Vegas... de grootste beurs ter wereld op het gebied van consumentenelektronica. En natuurlijk gaat ons eigen deskundige Roland Stekelenburg daarheen. Komt hij hier iedere week erover vertellen over de laatste ontwikkelingen. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, wat is er te zien op dit CES? Ja, op de CES, dat is echt de allergrootste elektronica-beurs ter wereld. De afkorting betekent consumenten-elektronica-show. Nou, dat zegt het al. Het is echt één hele grote speeltuin voor mensen die van gadgets houden. Heel vervelend dat je daar weer heen moet, ja? hè? Ja, heel vervelend. Noem ja. eens een paar trends. Ja. Nou, ik heb geprobeerd het te analyseren. Wordt er wordt natuurlijk al heel veel over geschreven. De meeste dingen zijn geheim of onder embargo. Maar je kunt toch wel heel veel dingen afleiden. Een van de belangrijkste trends zijn de ultra -books. Dat is echt 2012 wordt het jaar uh, van de Ultrabooks. En dat zijn eigenlijk uh, kleine, uh, dunne, platte uh, computers. Uh, die lijken op de MacBook Air. Misschien ken je die. Dat mm -hmm. is een computertje van Apple. Een paar andere. Zo heel licht. Uh, mensen Hilden. hebben dan wel eens weggegooid bij de kranten. Zo licht was hij. Ja, eigenlijk had je, de, je hebt een gewone laptop. En je had die Netbooks. Hè? Dat waren die kleinere dingetjes. Nou, dit komt er echt tussenin te zitten. En maar wat... we hebben toch een pad? Die zit ja, helemaal in? Hier zit een volwaardig toetsenbord op. En ah, heel veel is... mensen hebben toch geen zin om op zo'n touchscreen uh, te typen. En daar zijn deze dingen nou uh, voor bedoeld. En wat er, wat er bijzonder aan is, is dat ze ongelooflijk snel zijn. Want er zit een ander soort geheugen in. Er zit geen draaiende harde schijf meer in, maar flashgeheugen Dat is wat je ook op een USB-stick hebt zitten. Het is heel licht en dun, dus neem hem makkelijk mee. En Ultrabook, het is dus niet alleen ultra dun, maar je, je, je kan er dus ook vanwege de snelheid nog veel meer mee dan met het is een laptop Het is eigenlijk een vervanger van de volwaardige laptop. Dus de ouderwetse bakker, waar hier ook nog heel veel mensen mee rondlopen... die zijn binnenkort echt verleden tijd. Goed, en dat is dus een nieuwe lijn naast de tablets... maar daar gaat het natuurlijk ook verder, Ja, toch? het is tablets, tablets, tablets en nog meer tablets. <laughs> en ze draaien allemaal op Android, dat besturingssysteem van, uh, van Google... Uh, wat ik er wel weer op moet merken, dat doe ik toch maar even dat alle tablets die vorig jaar gelanceerd zijn op de CES, die zijn allemaal mislukt. Ik noem er een paar. De Motorola Zoom, de HP Touchpad, de BlackBerry Playbook. Uh, nou, dit jaar zullen er uh, weer uh, vele uh, te zien zijn. Hoe komt het dat ze mislukt? Ja, ze kunnen niet op tegen de totale dominantie van, uh, van Apple iPads, op die terrein. Ja. Het enige uh, wat het nu toe lukt is uh, de Amazon Kindle. Dat is een kleiner. Uh, tabletje waarmee je uh, direct je, je spullen bij Amazon kunt kopen. Is dat terecht dat ze trouwens het niet redden Tegen die, tegenover die iPad? Is het ook echt uh, functio minder functioneel? Nou, Mensen klagen over de gebruiksvriendelijkheid vooral. Okay, ja. Waar gaat de aandacht verder naar uit? Waar richt zich het nog meer op? Nou, Wat ik echt leuke ontwikkelingen vind is dat je ziet dat alle apparaten met het internet verbonden raken. En daar zul je op de beurs enorm veel toepassingen van zien. En dat gaat echt van auto's Keukenapparatuur, uh, weegschalen, uh, thermostaten. Ik kan een paar voorbeelden geven. Thermostaat is bijvoorbeeld heel uh, interessant. Want op het moment dat je thermostaat met het internet verbonden is, kun je die ook van afstand bedienen. Oh, ja. Ja. Dus dan kun je met je telefoon kun je op het moment. Dus als ik, ik straks naar huis rijd en het is al zover dan, dan uh, kan kun ik al je. Iets dat je thuis aangeven, bent, kun je de thermostaat omhoog zetten. Of mm. sterker nog, omdat jouw telefoon weet waar je bent, kan die ook op het moment dat hij ziet dat je op weg naar huis bent, automatisch je uh, verwarming een paar graden warmer zetten. Dat soort toepassingen komen er allemaal aan. Uh, maar ook wat meer serieuze dingen. Digitale gezondheid is echt een trend uh, die groot gaat worden dit jaar. Mm, wat bedoel uh, je daarmee? Nou, Heel veel uh, applicaties voor telefoons waarmee mensen hun gezondheid kunnen monitoren. Ja, ja, okay. uh, maar ook consumenten medische apparatuur. Dus bloeddrukmeters gericht op, ge op gebruiksvriendelijkheid... die gewoon iedereen kan kopen en kan gebruiken. Um, dat neemt een enorme vlucht. Uh, je, uh, we noemen dat in jargon de quantified self. Mensen die doorlopend zelf hun, uh, hun, hun lichaam meten... en daardoor hun gezondheid veel beter monitoren. Je krijgt ook een aantal... Uh, elektronisch patiëntendossierachtige diensten die eraan komen... die gebaseerd zijn op het opslag van gegevens uh, in de cloud. Goed. Hoe is het met televisies? We, we, vorig jaar was het de 3D-tv, geloof ik? Hè? Helemaal mislukt. Helemaal niks? Nooit meer iets van gehoord. Ja, is er wel. Iedereen heeft een 3D-tv, maar je kunt er eigenlijk niks op kijken. Ja. Er zijn geen 3D-programma's. Internet-tv, dat neemt een hoge vlucht Internet-tv is groot, maar dat was het eigenlijk al... Je zult zien omdat Apple heeft aangekondigd dat ze dit jaar met iets komen, dat er we volgende week weer alle fabrikanten over elkaar heen gaan buiten om allemaal met hun eigen uh, internettelevisie ja. te komen. Uh, ik heb er al één thuis, dus ik, uh, ah. Daar ben ik niet meer in geïnteresseerd. Kijk eens. Aan. Heb je net gekocht? Ja. Dat heb je een Om... oude, verouderd model natuurlijk straks. Nee, drie, uh, gewoon HD-tv's moet je nu kopen. Die zijn allemaal in de aanbieding. Uh, alles wordt in de Roms gegooid en er komt je echt doen. niks beters dit jaar. Dus gewoon kopen deze week. Roland Ekeleburg, we horen ook volgende week van je. Vanaf die beurs dan in Las ja, Vegas. Jazeker. De rooms katholieke Kerk sluit ruim de helft van alle kerken in Eindhoven.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 Met CRM-software van Archie. Het meest exclusieve bed van Nederland met natuurlijke materialen en Nederlands vakmanschap. Cuperus bij koninklijke beschikking hofleverancier. Cuperusbedden.nl. Dit is Radio 1.